Jelle Visser met het NOS Journaal. In de havenstad Mariupol worden burgers op dit moment geëvacueerd... zegt de lokale burgemeester tegen de BBC. Mariupol ligt al dagen zwaar onder Russisch vuur. Rusland en Oekraïne zouden vannacht overeen zijn gekomen... om een staakt het vuur in acht te nemen. Van 10 uur vanochtend tot 3 uur vanmiddag. Op persbureau Reuters meldt dat Russische troepen zich niet overal in de stad aan de afspraak houden. Er zijn 50 bussen geregeld waarmee in totaal 5000 tot 6000 mensen kunnen vertrekken. In Mariupol wonen bijna 450.000 bewoners. Oliebedrijf Shell heeft 725.000 vaten met Russische olie gekocht met een flinke korting. Het bedrijf betaalde 26 euro per vat minder dan de geldende prijs op de wereldmarkt. Er geldt internationaal gezien geen ban op olie en gas uit Rusland. Maar de afgelopen week waren handelaren terughoudend om Russische grondstoffen te kopen. Daarom daalde de prijs van de lading. Shell kondigde maandag nog aan zich terug te trekken uit Rusland. En zegt met de meeste activiteiten rond de Russische olie te zijn gestopt. Maar dat er tegelijk weinig alternatieven zijn voor Russische olie. Twee Nederlanders zijn een inzamelingsactie begonnen om drones voor Oekraïne te kopen, zodat gefilmd kan worden wat het Russische leger in Oekraïne daar aanricht. Dat vertelden dus ze in het radioprogramma Nieuwsweekend. Volgens Farid Bekirov en Bas Kunning is het riskant voor burgers om met een mobieltje op straat te filmen. Inmiddels is er genoeg geld ingezameld voor bijna 50 drones. Zodra er 70 drones zijn aangeschaft, vertrekt de tweetel naar Oekraïne om ze af te leveren. Meer Nederlanders hebben interesse in een baan als militair nadat Rusland vorige week Oekraïne is binnengevallen. Het ministerie van Defensie in Den Haag meldt dat er de afgelopen week 736 sollicitaties binnenkwamen. Normaal ligt het gemiddelde rond de 350. Vooral functies bij de commando's, de infanterie en de marechaussee zijn populair. Het weer, het is droog en zonnig met vanmiddag een enkele stapel wolk. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden, maar door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Vanavond en vannacht is het helder en gaat het licht vriezen. Morgen wordt het bewolkt en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio. Internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Uh, met Jordi Verlies, lijsttrekker van Gemeente Zandvoort. Antwoord. Uh, voordat we inhoudelijk over het programma gaan praten, willen wij toch wel weten wie uh, Jordi Verlies is. Ja, leuk. Ja, dankjewel voor de uitnodiging, uh, Ten eerste. Nou, ja, ik ben Jordi Verlies. Uh, ik ben nog maar 22 jaar oud. Uh, ik werk momenteel uh, bijna fulltime voor een uh, groot economisch bedrijf mm -hmm. en uh, ja, bijna klaar met de studie dus.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 Er was weer een, een aardig stuk muziek ja. met de complete uitleg, waarvoor dank, dank. We gaan het hebben over het partijprogramma, je hebt hem helemaal uitgeprint. Ik heb hem helemaal meegenomen, dat leek mij wel handig als we het over partijprogramma gingen ja, hebben. De partij was gestorven en eens is weer opgericht. Is ja. de rust een beetje weergekeerd? Uh, dat denk ik wel. Oké. Okay. Um, vier jaar geleden was je ook uh, op de lijst? Klopt, toen stond ik op nummer vijf. En heb je tussentijd wat gedaan? Uh, nee, ik gestudeerd. Okay. Ik heb wel af en toe uh, commissievergaderingen uh, mm -hmm. bekeken. Uh, Raadsvergaderingen heb ik wel eens bijgewoond. Maar uh, niet, niet echt ik heb relatief. niet inhoudelijk echt uh, de stukken letter voor letter heb mm -hmm. ik doorgenomen. Wat mij opvalt in, uh, in jullie programma ja. is dat het, het moet en moeten. Ja, klopt. Bij, bij veel heb... mensen is het woordje moet. Ik heb uh, daar inderdaad veel uh, reactie over gehad. Maar... Kans... Ik stop met lezen, want ik moet niks. Ja, nou ja als gbz zijn, denken wij ook best wel dat er veel moet gebeuren in Zandvoort. Dat ben ik uh, met je eens. Ja. Maar ja. het moet moeten. Het is erg dwingend. Het is zeker moet... dwingend, maar mm. ja, de, de afgelopen twintig jaar is er zo weinig gebeurd in Zandvoort dat het nu er, eigenlijk, ja, dat het eigenlijk wel dat er eigenlijk wel punten in ons verkiezingsprogramma staan die wel echt, okay, eh, echt dus moeten. Moet, dus dat is dus het, uh, uh, de drijf achter al dat moeten en moeten.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 Maar zal, gebruik uh, die tegels ja. dan ook gewoon uh, mooi voor de straat bijvoorbeeld. Okay. Uh, gebruik je dezelfde verlichting gebruik je dezelfde plantenbakken. Gewoon, zorg gewoon dat het er allemaal betrek het erbij. Maak het gewoon één mooi geheel. Eén mooi geheel, En Wat dan kan? is iedereen blij. Uh, dan ga ik door naar de evenementen. Want uh, duurzaamheid en brandweer, uh, dat zijn zaken die, die, die lopen toch. Hè? Ja, De moet weer in gebruik enzovoort enzovoort. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Hè? Dat, uh, dat, uh, dus er staat nu toch een brandweerauto? Ja, ja, ja, ja, die staat er nu. Maar de uitdrukpost in het centrum, ik heb best wel veel hmm. gesproken met de brandweer, er zijn heel weinig vrijwilligers.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 als hij 18 wordt. Dus meer promoten om vrijwilligers. Om... Ja, ja, bevoor... ja okay. dat, dat zou hartstikke mooi zijn als, als we op die manier ook gewoon de aanrijtijd in het centrum en in de zand kunnen verkorten, Zuid, uh, gewoon kunnen verkorten. Ja. Evenementen. Uh, ik vond het heel uh, grappig een ijssculpturenfestival. Ja. We hebben de zandsculpturen. Ja. En nu. Dat is en, toch mooi als je ook. Uh, waar zou je dat willen hebben? In de, nou ja, bijvoorbeeld. Het moet ook uh, nee, het binnen gebeuren? Nee, dat hoeft niet per se binnen. Dat nou. kan heel flexibel.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 ...door de kerk staat rijden, dat ja. ook belachelijk is. Daar is ook wat te vinden. En ja, dus uh, er zijn zeker wel verschillende problemen. Dus daar leg je leg dan een wijkbouw op. Ja, ja, precies. Leg zo'n bouw nou precies uit... ...welke problemen in welke wijk spelen... ...en, en zorg die, dat hij ja. echt gespecialiseerd is... ...in, okay. de, in de handhaving mm -hmm. van die wijk. En dan kan hij daar ook makkelijk... Uh, ...de hand spelen. daadwerkelijk halen. Mm -hmm. ja. Laatste vraag uh, voor het volgende muziekje. Ja. Uh, de jeugd. Ja. Het skatepark...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 Dat soort zaken. Dat hulploket dat voor de, ja, voor een hulploket voor de bewoners? Hulploket, ja, Oké, okay, nou we zijn uh, benieuwd naar de website uh, na de verkiezingen. Ja, het is, uh, niet heel het is gewoon een uh, contactformuliertje okay. bij uh, bepaalde zaken invullen. Bij uh, ja. openbaar voor een kleinschalig station Noord. Ik kan, kan mij nog herinneren dat uh, Sociaal Zandvoort is daarmee bezig uh, komt, geweest. Ja. Is dat toen helemaal uh, weggedwarreld?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 En het is gewoon belangrijk om dan. Dan komt die gezinswoning weer vrij. En dan heb je natuurlijk gewoon doorstromend op de Volk woningmarkt. Dan kan weer een gezin erbij. Mm -hmm. nou, en dan heb je natuurlijk die, die uh, jongere woningen die er dan bij kunnen komen. Voor uh, alleenstaande jongeren ja. die, die nog geen uh, partner hebben. Die dan uiteindelijk naar die woning waar die okay. ouderen die, die leven. Doorstromen. Ja. Uh, parkeren, nou daar uh, hebben we al een heleboel over gezegd. Uh, politie, wil je daar nog wat over zeggen?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 Pluspunt zou daar denk ik zeker in bij kunnen dragen. Mm -hmm. die, die, ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan bij Pluspunt jaren, echt bijna tien jaar nu inmiddels. En ik heb daar ook. Dan uh, moet je het ook uh, zien. Ja. En bij ouderen heb ik dan wel scholpen met bijvoorbeeld. Uh, dan hadden ze een probleem met de televisie. Mm -hmm. en dan ging, kwam ik langs om even te kijken. Vaak was het dan. hebben ze per een knopje ingedrukt. Maar <laughs> weet je. Het moet even goed gezet worden. En het moet even goed gezet <laughs> worden. En dan uh, probeer je uit te leggen dat je, wat het probleem is. En dan, ja. weet je. Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon belangrijk. Okay. Die ouderen hoeven niet zelf om hulp te vragen. Je moet gewoon aan moet... de ouderen gaan vragen.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 grote lijnen samenwerken, ja. specifieke punten, zegt Ja, De, de punten hè? die echt belangrijk zijn voor Zandvoort, Zandvoort. moeten moet het liefst gewoon terugkomen in Zandvoort. En, uh, okay. en de punten, ja, uh, als, het, als uiteindelijk bereikt uit het onderzoek dat uh, alles kapot is in de ambtelijke samenwerking en dat we dat beter werd. afgescheiden ja, okay. kunnen werken, nou, dan, dan, dan, zie je, dan moeten alle ambtenaren wel terugkomen. Uh, we gaan een beetje naar het einde toe. Ja. En uh, sport,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 We zijn door alles heen en ja, ging, als ging einde dan heb je een tijd om de Zandvoorter te vertellen waarom ze op gemeentebelangen Zandvoort moeten stemmen. Ga je gang. Nou, dank je wel.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 Miss me You're gonna say you'll kiss me so You're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too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 me, zomer of winter altijd weer ZFM.